Waarschijnlijk wordt het volgend jaar wel beter, maar economen van ING denken dat kroegen en restaurants ook dan nog zo'n 20% minder binnen zullen halen dan voor de crisis. Met het aantal faillissementen valt het nu nog mee, zegt het CBS. Daar valt nu geen droogbrood aan te verdienen als schuldhuizer. Wie gaat nu een horecabedrijf opkopen? Dus voor die schuldhuizers is er ook niet heel veel zin om een bedrijf voor te laten gaan. Ja, over een half jaar, als misschien een de groot deel van de Nederlanders zich is gevaccineerd, is het een ander verhaal. Ja, het kan dus zijn dat veel tenten dan alsnog op de fles gaan. Verkrachters die worden veroordeeld in Pakistan kunnen vanaf nu chemisch gecastreerd worden. Ook is de doodstraf mogelijk. Er is een nieuwe wet aangenomen nadat er veel ophef was over een zaak eerder dit jaar, zegt onze correspondent. Er zijn toen heel veel demonstraties geweest en een politieofficier zei... Uh, ja, ...waarom ging ze dan ook alleen op pad? Hij legde... Uh... Ook de schuld bij het slachtoffer zelf. Dus dat raakte gewoon heel veel uh, ja, controverse natuurlijk. Er komen nu nauwelijks verkrachtingszaken voor de rechter in Pakistan. En als ze al worden behandeld duurt het vaak jaren. Inbrekers in Amsterdam hebben vannacht de pui van de Louis Vuitton winkel in de chique PC Hoofdstraat geramd. Het anti-inbraakluik is door de klap helemaal verbogen... Of er iets is gemaakt is niet duidelijk. Er is één verdachte aangehouden. De politie weet niet of er meer mensen bij betrokken waren. En een verrassing vanmorgen voor vrachtwagenchauffeurs op een bedrijventerrein in Utrecht. Ze kregen daar een kerstpakket in de handen gedrukt van de ondernemers daar. We hebben een klein aardigheidje voor u als blijk van waardering voor het harde werk wat u doet. Harde ja, werk ook. <lacht> ik, moet, ik, moet, ik, moet nog, ik moet nog beginnen hoor. Voor degene die hier overnachten moet is dat wel eens een drama, ja, denk ik. Ja. Geen voorziening voor het toilettening is. sociaal leven is er eigenlijk niet onderweg. Ja, Dat is wel verergerd nu. Bij de klanten wel. Ja, het is wel erg, ja. Met het uitdelen van kerstpakketten willen de initiatiefnemers... de chauffeurs een hart onder de riem steken in corona-lockdown-tijd. En het weer nog. De regen is wel zo'n beetje het land uit... en op steeds meer plekken breekt de zon door. Vanmiddag is het op een enkele bui na overal droog... en er zijn ook opklaringen. Het wordt max een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 to me, you love me right down to my knees, and whenever you let me hit it, sweet like honey when it comes to me, skin is caramel with the cocoa eyes, even got a big sister by the name of Chocolate Chocota, brown sugar bag, I guess high off the of love, don't know how to behave. Brown sugar got me open, now I want some more Always down for all my non-shit But I think I'm here to solo, oh, hold my fingers don't lie Stick out my tongue and I'm about ready to hit this really pretty, pretty, bitty with persistence Yo, I think y'all hit Brown sugar, babe I guess high off in love, don't know how to behave De Angelo met Brown Sugar. Goedemorgen, mijn naam is Jan Willem... en je luistert naar ZFM Dromenzee. En uh, er gaat weer van alles mis. Dat is altijd zo lekker. Begin je net en dan uh, gaat het nog mis. Hey, leuk dat je luistert. En we hebben weer twee uur met heel veel muziek... en allerlei uh, leuke interviews en... Uh, uh, ja, het is een beetje een gekke dag. En misschien uh, ligt dat uh, wat er net gebeurde ook daar wel aan. Want uh, uh, ze zijn vandaag bezig met ons internet hier in de studio. En de telefoonlijn, dus we kunnen niet bellen en dat soort dingen. Dus het kan soms een beetje horten en stoten. En er kan soms wat uitvallen, maar we doen ons best. En uh, leuk dat je luistert. Als er sneeuw valt, sneeuw valt, sneeuw valt, Dan ben ik bij jou. Dan fluister ik het zacht onder. Het lijkt al zo lang geleden. Vorig jaar, mijn vrienden daar, toch was ik niet tevreden. Bubbles bij de open haard, tot stubbel, want jij was niet daar. De die staat, ligtjes aan, voelt nog een beetje leeg, maar alles verandert. De Eter, kabel of live op internet. Yay! Michael Jackson, Working Day and Night. Hey, fijn dat je luistert. Dit is uh, ZFM Dromenzee en uh, ik ben blij dat je er bent. Um, we gaan het vandaag hebben over ja, van alles en nog wat. Maar uh, als je we zitten natuurlijk weer sinds twee dagen helemaal in een, uh, in een lockdown. En um, ja, wat er toch wel weer bij hoort is dat er allerlei onduidelijkheden ook zijn over... Uh, um, ja, wat er, nou wel, wat er nou wel en wat er nou niet mag. En uh, nou, gisteren gingen een aantal winkels gingen open. Vandaag moeten ze weer dicht. Dus ik zag. Uh, ik fiets net even door het dorp en ik zag dat het helemaal vandaag weer dicht was. En, uh... Nou, Sommige winkels zijn natuurlijk niet essentieel, maar toch ook wel weer een beetje. Zoals, uh, zoals de Bruna en de, de Primera, waar heel veel pakjes naartoe gaan... maar die voor de rest dan weer niet dingen verkopen waarbij mensen zeggen... oh ja, dat moet elke dag open. Dus dat is een beetje verwarrend. En ook, uh, je ziet het ook in de reisbranche. Want uh, vanochtend uh, las ik in het nieuws dat, uh, ja, dat uh, de, een paar grote tour operators al hun vakantiereizen naar uh, code oranje gebieden echt gaan verbieden nu. Dus uh, het was uh, tot nu toe een beetje aan, uh, aan mensen zelf... Uh, maar nu wordt het vanuit de operators uh, stopgezet. Dus uh, ja, mocht je nog uh, plannen hebben om uh, in de komende dagen... toch nog uh, er, vanuit te, of er tussenuit te gaan voor de kerst... dan, uh, dan uh, kijk even goed naar het gebied waar je naartoe wil. En of dat uh, of het kan. En uh, ook uh, Schiphol gaat strengere coronamaatregelen... Uh, toepassen. Nog geen uh, vliegverbod. Maar uh, ja, de, de, je hebt misschien allemaal wel de filmpjes gezien op social. Waarbij er lange rij stonden voor de poorten van mensen die, die weg wilden. Nou, dat zit er eventjes niet meer in. Maar uh, goed, let gewoon goed op. En ik denk, als iedereen een beetje blijft nadenken. dan komt het uh, vanzelf al goed. Hé, hey, we gaan straks naar de top wie wat waar. En uh, mocht je nog een idee hebben. Uh, vandaag gaat die over girls. Over meisjes. Dus praten over vrouwen, meisjes. En uh, dan kun je ook wel raden wat het uh, thema volgende week wordt. Hè? Als er nu meisjes zijn, nou, vul het zelf maar in. Hé, hey, uh, we hebben nog even tot aan de weer drie wat waar... bij Sean Coffrey, Nature's Call.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 Girls, just wanna have fun. En dat is uh, nummer 1 uit de top, wie wat waar over girls. En uh, ja, ik zei het al, ze zijn hier vandaag een beetje aan het, aan het klussen aan het, aan het internet, aan de telefoon. Dus daarom riep ik net ook helemaal niet bel maar, want ik heb geen idee of het werkt. Maar ik heb het gevoel dat vandaag mijn hele familie aan het luisteren is. Want ik krijg uh, allemaal uh, leuke appjes. Uh, dus uh, deze, was, uh, deze kwam uh, onder andere van mijn nicht, Roos. Die uh, vroeg Cindy Lauper met uh, Girls Just Wanna Have Fun. En uh, eens even kijken. Nou, er komt hier van alles binnen via de app. En via uh, onze Instagram-account Live. Laagstreepje streepje, Dromenzee. Allerlei platen over girls. Ik zie uh, Anou Anouk met girls. en uh, Oh, deze, deze vind ik ook wel grappig. Even kijken hoor. Eh. Uh, ja, de, nou, deze heb ik heel lang niet gehoord. Sophia George. Even kijken of je deze nog herkent. Girlie girlie. We hebben er twee in de top toppie. Wat waar over girls? Young man, you're too just a You just have to shoot on the world, eh? Hey, hey. You have one up here, one down there, one in a nova, one down a veil. One, she's a lawyer, one, she's a doctor, one where they work. Just a flash it on the world, who wanna go a school, one one fool Fool, I'ma who wanna every time he say she think a she move. One she a nurse, she say, as she come first They are The other night, them going out, them pick on you first One a sell star one work in a bar As she can't smile when the two of them a spar One getty, getty, one fretty, fretty And you no drink no other milk But Betty, you two girly, girly You just a flashy Johnny you Wally, young man. You too girly girly. You just a flashy Johnny Wally, you too girly girly. You just a flashy Johnny you worry. young man. You too girly girly. You just a flashy Johnny Wally. Johnny worlay, your mind is too girly, girly. You just have a journey, girl. You one up here, one on here, one on a number, one on a beer, one to the liar, one to the doctor, one of the work that we can't track east, one on the one on a one up on our time to one go school You too, girly, You just have a tony worlay. Your mind is too girly, girly. You just have a journey. Girlie Girlie. Sophie George komt van, uh, van Jamaica, zoals je dat zegt bij een eiland. En dan kom je van een eiland. En uh, dit is een hit uit 1985, die echt uh, nou, volgens mij wel wereldwijd uh, overal op één uh, op heeft gestaan. In ieder geval weer hier. Hey, um, de top wie wat waar. Dit was de nummer 2, Girlie Girlie. En het blijkt dat er heel veel nummers over girls zijn gemaakt. En ze uh, kwam even de vraag van, uh, kun je ook iets uit uh, dit decennium draaien? Nou, we hebben er eentje gevonden. Katy Perry, I Kissed the Girl. Jaar hoor je de kerst op de radio. Hele fijne feestdagen. Ook in december is jouw keuze ZFM. Hele fijne feestdagen. Ja, je luistert nog steeds naar uh, ZFM Droomsee. En uh, ik zei het al, het thema van deze week, Girls. En volgende week is het natuurlijk Boys. Dit is Bluff. Blur, Boys and Girls. Everything is wasted, only repurchase, you get nasty blisters, if it's but we have a thing to introduce, girls you are boys. We're Girls en boys. Want uh, volgende week hebben we het thema van wie wat waar. Deze week deden we girls. Volgende week gaan we eens kijken of we drie platen over boys kunnen vinden. Hey, um, het zou 60, dit jaar was het 60 jaar geleden... dat het voor de eerste een nieuwjaarsduik werd gehouden. En die, dat was in Zandvoort. En die werd uh, georganiseerd toen door uh, Ock ok van Batenburg En ik, uh, ja, helaas uh, moet ik uh, jullie meedelen... dat, uh, dat uh, meneer van Batenburg deze week is overleden op 90 jaar leeftijd. Dus, uh, dus de uitvinder zeg maar, van, uh, van de nieuwjaarsduik uh, in Nederland... die, uh, ja, die is er helaas niet meer. Maar... Uh, ja, het is wel een mooi verhaal. Hij met een, met een zwemvereniging uh, hadden, ze, hadden ze dus in 1960 opeens het plan van... joh, wij gaan het jaar beginnen met een uh, ijskoude duik. En hij is er ook nog jarenlang uh, daarna bij geweest. En uh, meestal door ook uh, zelf te zwemmen. Maar uh, ja, de, de afgelopen jaren vanwege zijn hoge leeftijd deed hij dat niet. Maar wat hij nog wel altijd uh, aanwezig als, uh, als duikmeester. Dus de duikmeester ook ok, heet hij daar. Dus uh, nou, ontzettend jammer om te lezen. Maar nou, hopelijk kunnen we dit jaar dan eventjes niet... maar hopelijk kunnen we volgend jaar weer genieten van dit prachtige initiatief. En nou, ik heb het zelf ook een keer gedaan... en je hebt het echt ijskoud als je op dat, op dat strand staat... maar heel vaak is er lekkere muziek en word je een beetje zo opgewarmd. En nou, laten we deze draaien, want dit is wel zo'n typische plaat... die je op dat moment als je koud op het strand staat bij de nieuwjaarsduik, kunt gebruiken. Dus in nagedachtenis van uh, meneer van Waterburg. jump. Nou, dat, en dat kan je wel gebruiken hoor, als je op dat uh, koude strand staat. Hey, laten we even naar het weer kijken, want uh, ik uh, heb een heerlijk zonnetje hier in mijn gezicht. Hier in de studio. Want uh, nah, het, is, uh, het breekt helemaal open boven de duinen. En uh, dat blijft ook de rest van de weet je zo. Bij een maximum temperatuur van 9 graden en een minimum temperatuur van 7 graden met een uh, zuidwestenwind 3. En als je naar de komende dagen kijkt, dan uh, wordt het iets minder, minder wisselvallig en uh, lekker warm en wat minder nat. Dus dat is wel, uh, dat is wel lekker. Dus uh, ondanks de lockdown kunnen we dan uh, ja dat we hier zo prachtig wonen in Zandvoort. Toch nog lekker de duinen in en een beetje de plekken opzoeken... waar je voldoende afstand van elkaar kunt houden. Maar in ieder geval niet zo guur. Hé, hey, het is kerst, dus daar gaan we van genieten. Ariane Grande. Altijd weer ZFM. Ik zie je voor me met mijn ogen dicht. Ik kan je voelen met mijn hart op slot. kon je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.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 Op straat wil vergeten wat in mijn ogen staat geschreven. Je moest eens weten. Montreal, met het prachtige... Door de... Storm. Door de Storm. Sorry, ik uh, werd even afgeleid. Hey, uh, leuk dat je luistert. En uh, uh, dat is toch wel een briljant programma. Hè? Dat, uh, dat uh, beste zangers. Want elk jaar leveren ze toch wel erg mega-hits op. Met uh, natuurlijk een paar jaar geleden Davina Michelle. Met het duurt te lang. Emma Heesters is ontdekt. Uh, en deze is van, uh, van Stef Bos een, uh, een oude plaat. En uh, die, uh, die wordt door Miss Montreal weer een nieuw leven ingeblazen. En dat is hartstikke goed. Hey, elke week hebben we het in Dromen, Ze hebben het over, over dromen. En, uh, en uh, wat voor ballonnetjes uh, je oplaat. En, uh, nou, en nu las ik uh, deze week uh, dat er uh, afgelopen dinsdag... in de raadsvergadering hier in uh, Zandvoort... ook een beslissing is genomen over ballonnen. Namelijk een hele goede. Dat het, uh, het oplaten van ballonnen wordt uh, verboden. Ook in Zandvoort. Nou, het is al in, uh, in ruim 40% van de Nederlandse gemeentes is het al verboden. En uh, nou, ik denk dat het bij ons uh, ook super goed is. Want uh, die ballonnen komen met de linten en de draden die eraan zitten. Die komen allemaal weer in de, in de natuur terecht. Uh, bij ons dus in de zee of in de duinen. Waarbij uh, dieren er. Um, ja, heel veel last van het kunnen krijgen natuurlijk. En dat, uh, dat willen we natuurlijk absoluut niet. Dus uh, goede beslissing. En, uh, uh, maar wij blijven natuurlijk wel over proefballonnetjes of droomballonnen. Wij blijven er wel over doorpraten. En uh, volgend uur spreken we, dat is misschien wel leuk, om uh, te blijven luisteren met uh, Lucia van der Brand. En uh, zij, heeft een, uh, zij heeft een baan, zij werkt bij nu.nl. Maar ze heeft altijd al een liefde gehad voor schrijven. En daar gaat ze over, ver, uh, over vertellen in het volgende uur. Maar nog eerst eventjes op MD Project, King of My Castle. We zijn zo bij je terug, maar nog een heel uur dromen zij. En nog eentje voordat we eruit gaan aan de Janne Castide. Tonight. Leuk dat je luistert. Blijf luisteren tot zo na. Tot zo keer. going here? Yes! Oh, okay.